En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Steeds meer moslimjongeren zoeken hulp omdat ze bang zijn... om op vakantie te worden uitgehuwelijkd of achtergelaten. Meldpunten en hulpverleners zeggen dat ze deze zomer meer telefoontjes krijgen. Alleen al in Amsterdam melden zich in juni 21 jongeren... ongeveer twee keer zoveel als de maand ervoor... Het zijn vooral jongeren van 17 en 18 jaar van wie de ouders onder meer uit Turkije, Marokko, Pakistan en Afghanistan komen. Bij de meldpunten kunnen ze hun gegevens achterlaten, zodat er hulp kan worden ingeschakeld als ze na de vakantie niet terugkeren. Volgens het ministerie van Justitie komen elk jaar tientallen jongeren niet terug van vakantie omdat ze zijn uitgehuwelijkd. In de Zuid-Franse stad Marseille is een podium ingestort waarop Madonna zou optreden. Daarbij zijn een dode en zes gewonden gevallen. De slachtoffers waren bezig het podium op te bouwen voor een concert van Madonna op zondag in het stadion van Olympique Marseille. Waardoor het ineens instortte is nog niet bekend. De deen Nicky Seurense heeft de twaalfde etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam alleen aan in Vittel nadat hij op 20 kilometer van de finish was weggesprongen uit een koproep van zeven. De Fransman Lefebvre werd tweede voor de Italiaan Pellizzotti. De peloton kwam op bijna zes minuten binnen. In het algemeen klassement veranderde aan de top niets. De Italiaan Nocentini blijft in het geel voor Contador en Armstrong. Oudminister en commissaris van de Koningin Ed Nijpels wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het pensioenfonds ABP. Hij volgt Elko Brinkman op, die op 1 april aftrad. Nijpels begint op 1 augustus bij het ABP.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 Welkom bij UT van Pits Perrok. We gaan gelijk verder met de Dutch GT4 met Sebastian Blekemolen en Junior Strauss. De enige die ik nog eigenlijk dan niet echt over gesproken heb, is Sebastian Blekemolen. Van het welbekende Blekemolen geslacht. Ja, Sebastian, want dit is dan toch het tweede weekend dat die Dutch GT4 in actie komt. Wat vind je ervan? Ja, ik vond het vanaf dat we de eerste ronde de baan opgingen, eigenlijk een leuke auto en een leuk kampioenschap. Veel deelnemers. Best wel close competitie. Dus ja, ik vind het, een, vind het fantastisch. Uh, en nu, uh, hoe uh, heb je het, uh, dit, uh, deze training er even van afgebracht? Nou ja, wij waren met Pasen, uh, om, om al die verschillende auto's gelijk te krijgen, kregen sommige auto's wat straf erbij, de strafgewichten, waagoog wordt iets aangepast. En met Pasen waren wij in verhouding iets te veel gestraft, waardoor we gewoon een rondplaats 7, 8, 9, 10 rondreden. En nu, uh, nu is alles nog meer geniveleerd. Uh, ja, ik had, had net een echt een topkwalificatie. Ik had de band gezet, in de, of de tijd in de eerste ronde, toen de banden optimaal waren, op de piek van de band. Ja, dat resulteerde in de pol.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 Nou weet ik ook dat je broer samen met Peter van der Kolk een, een, ja, een soort equipe vormt. Uh, Jeroen, uh, ik weet niet of hij dit weekend mee rijdt, maar dat, ja, ja, dat hij, laat. Ja, Jeroen die zit nu in, de, in, in Duitsland, hij rijdt een race in de Carreer Cup. En die start maandag achteraan. Maar hij heeft gezegd dat hij ging winnen vanaf acht. Dus ik ben benieuwd, moet hij eerst mij voorbij. <laughs> dat wordt dan heel erg leuk. Ja, twee broers die dan uh, uh, even elkaar gaan bestrijden. Ja, uh, spiegels liggen af hoor. Oké. Okay, nou, nou goed, dat, dat, dat, dat zien we maandag. Maar even over jouw broer gesproken. Hij was nogal even een beetje gepikeerd in het park. Uh,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 Maar ik, ik weet niet of het sneller is, uiteindelijk de tijden die nu gereden zijn, met Pas is het ook ongeveer gereden. Dus ik, ja, ik kan het moeilijk zeggen, het rijdt in ieder geval wel fijner. Ja. Uh, even voor de, alle duidelijkheid, waar ligt dat precies? Uh, vanaf de S-bocht tot aan start-finish, meen ik. Oh, dus dat is uh, helemaal vernieuwd? Ja, nee, maar dat was het oude oude asfalt, van ik denk een jaartje, nou, laten we zeggen 15 geleden. En, en Zandvoort heeft altijd de naam, wat ook zo is dat de, de banden hier heel snel slijten. En het is vermoedelijk is dat van dat stukje asfalt. We hebben gisteren ook een longrun gedaan. Uh, een zeg maar lange, lange rit, een lange test van, uh, van 50 minuten. Dus een race simulatie van, uh, van de GT race, de, de lange GT4 race. En de banden bleven gewoon goed na, na 25 rond. En die banden waren ook alweer 12, 13 rondjes oud. Dus effectief reden we 40 rond op die banden. Terwijl normaal gesproken, na, na 30 rondjes dan, uh, kun je ze echt bij uh, het vuil zetten.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 Ja, zeker, zeker als een uh, Europese rijder, als je niet met Ovals bent opgegroeid, is het een, een hele omschakeling. Wat is het uh, meeste billen knijpen? De snelheid? Of de, met de snelheid zo dicht op elkaar zitten? Ja, het uh, het, het, uh, het onvoorspelbare is dat je niet weet waar de grens is. Als de auto gaat glijden, dan uh, is de aerodynamica, die vleugels komen onder een hoek te staan en dan glijden ze sowieso gewoon van de baan af.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 Heb je uh, goede vriendjes uh, dan ergens uh, zitten, die uh, jou welwillig zijn? Nou, ook vriendinnen daar uh, oh. in Indi. <laughs> Oké, okay, nou, ik dank je, uh, dank je wel. je seems to me like the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 Yeah.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 we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 Goed, dankjewel voor het chapeer. Eat it like a sign, Penetrating through your body, um, uh Rhythmically we must hide. Uh. With hip hop mix up with sun, what's up, uh? So yes, yes, y'all. Yes, yo. You know we never stop, we never rest, yeah. The black abuse and keep the funky fresh, uh Now we won't stop until we get y'all, till we get y'all, ya, say yeah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 Ik bedoel, wanneer Luc volledig gezond is en weer in staat is om te racen... dan moet we gewoon met de tijd zorgen dat het weer goed komt. Het is ook altijd nog weer een financiële kwestie en al die andere dingen die meespelen. Maar uiteindelijk heeft hij wel in die keren dat hij heeft gereden laten zien... dat hij bij ons in het team op zijn plek is. En ja, hij, is hij is gewoon niet gezond genoeg om te racen. Dit weekend zien we eigenlijk... hij is bij jullie geloof ik een rijderscoach, Nicky Posturelli in die auto. Is het de bedoeling dat hij verder gaat dit seizoen daarmee?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 En ook de persoonlijkheid, hè Melroy. Ik bedoel, vorige week kom ik hem om kwart voor acht tegen op een oude rotfiets vanuit Hoofddorp met een helm onder zijn hand. Want toen mocht hij meerijden in de Westfield. Dat zegt ook iets over zijn gedrevenheid om die autosport maar te bedrijven. Nou ja, dat is sowieso een heel mooi voorbeeld. Maar het feit dat hij na Pasen elk weekend bij ons aan zijn eigen auto heeft gewerkt. En om die auto beter te leren begrijpen is, laat ook maar weer zien hoe goed, het daar, ja, hoe goed hij daarin is.